Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel vrolijke kopjes vandaag op mbo's, hbo's en unies. Die plekken gaat het onderwijs weer van start na eindeloos veel online colleges. Deze studenten in Leeuwarden gaan ook weer aan de bak in het EGI. Ja, ik vind online ook wel prima. Je bent wat vrijer, zeg maar. Kijk, ja. je bent anders al uh, twee tot drie uur kwijt aan reizen. Ja, het is vanaf vandaag ook wel wat drukker. Dus ik vind het wel fijn dan. dan hebben we tenminste weer wat werk te doen. Helemaal terug naar het oude normaal is het niet. In een lokaal of collegezaal mogen max 75 mensen zitten. En ook wil het kabinet graag dat je overal in het gebouw, dus ook als je zit, een mondkapje op doet. Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen naar de eilandengroep Tonga gestuurd om te kijken hoe het daar gaat. Er was dit weekend een tsunami nadat er onder water een vulkaan uitbarstte. Contact is moeilijk, want het internet in Tonga ligt plat, vertelt correspondent Meike Weijers. Eigenlijk is er bijna geen, uh, geen contact geweest met mensen daar. Dus als die vliegtuigen van Australië en Nieuw-Zeeland aankomen, dan hopen we uh, dus later vandaag wat, wat meer te weten te komen over wat de situatie is. Er zijn nog geen officiële berichten over slachtoffers. Wel is al duidelijk dat veel huizen beschadigd zijn. En wie in Engeland besmet raakt met corona... hoeft nog maar vijf dagen in isolatie in plaats van zeven. Volgens de Britse krant The Telegraph... wil premier Johnson de isolatieplicht uiteindelijk helemaal schrappen. Als je dan corona krijgt, is jezelf opsluiten in huis alleen nog een advies... en geen verplichting meer. En na vijf jaar speuren in zeven landen... is er een doorbraak in misschien wel de beroemdste cold case-zaak ooit. Wie verraden in de Tweede Wereldoorlog Anne Frank en haar familie aan de Duitsers... Onderzoekers hebben een nieuwe hoofdverdachte, de Amsterdamse notaris Arnold van den Berg. Je kijkt naar kennis, gelegenheid en motief. En op dit punt voldoet hij aan al die drie voorwaarden. Hij zat hoog de boom in de bomen bij de Joodse Raad, dus hij had toegang kunnen hebben tot dit soort lijsten. En hij had de gelegenheid, want hij was inderdaad in Nederland en bevond zich uh, hoogstwaarschijnlijk in een zeer moeilijke positie. Want hij was zelf ook Joods en hoopte waarschijnlijk dat hij en zijn familie niet afgevoerd zouden worden als hij andere Joodse gezinnen verraden. De speurders zeggen er wel bij dat ze niet 100% zeker weten dat het inderdaad Van den Berg was, maar wel 85%. Het weer nog, vooral in het westen, best veel zon vandaag. Land blijft het bewolkt en kan er ook een buitje vallen. Het wordt 7 tot 9 graden.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 Ja, natuurlijk. Dat laat ik onmiddellijk weten. Dank u wel voor het gesprek. Dat is weer een groot persbericht, denk ik dan. Prima. Dank, nou, dank u wel. Oké. Okay. Dank je wel. Fijne dag verder.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 Nou, dat, dat... Nee, mevrouw Griekspoor, zover als ik weet, is ze net aangesteld bij een hele grote gemeente... In medeblik. In medeblik als uh, gemeentesecretaris. Nou, als dat haar politieke ambitie is, dan uh, prima. Goed, dan, uh, zeg, dan vraag ik het anders. Wie wordt jullie wethouderkandidaat? Ja, we hebben een aantal uh, wethouderskandidaten, ja. maar dat hangt A uh, af van... Uh,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 Tegenover mij zit de burgemeester Molenburg. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Zonneveld. Uh, u heeft natuurlijk uh, in, in dit uh, persbericht... bent u uh, redelijk op, vroeg op de hoogte gesteld daarvan? Uh, dat klopt nou in, in die zin vroeg. Um, wij zijn gisterochtend benaderd door een aantal ondernemers... die dit plan aan ons hebben voorgelegd. Um, en um, met ons als gemeente graag in gesprek wilden... Nou ja, hoe wij er tegenaan keken en op welke wijze ze dat uh, konden vormgeven. Dus uh, gisteren is dit... Uh,